Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een pakketbezorger reed vorig jaar expres een man uit Wiegen dood. Vandaag kreeg hij zijn straf te horen in de rechtbank. Zeven jaar cel en tbs, want volgens de rechter reed hij de man met opzet dood. Gelet op de uiterlijke verschijningsvormen van de feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat u daadwerkelijk de bedoeling had om het slachtoffer van het leven te beroven. De pakketbezorger scheurde door de wijk waar het slachtoffer aan het wandelen was. Toen de man daar iets van zei, werd hij doodgereden voor de ogen van zijn vrouw. De pakketbezorger van 19 had al een strafblad vol met zware misdaden. Daarom is het maar goed dat hij tbs krijgt, vindt de familie van de doodgereden man. Wij hadden een kleine stille hoop van 10 jaar. 10 jaar met tbs en dwangverpleging. Uh, 7 jaar, daar gaan wij mee akkoord. Zeker die tbs, dat vinden wij heel belangrijk. De president van Wit-Rusland gelooft niet in het verhaal... van de Olympische atlete Kristina Tymonowskaya. Ja. Die vluchtte tijdens de Spelen naar Polen. Ze zei dat ze niet terug naar Wit-Rusland kon... omdat ze daar zou worden gestraft... nadat ze op Instagram kritisch was geweest over haar coaches. Wit-Russen die kritisch zijn op de president worden flink tegengewerkt. De EU denkt aan nieuwe sancties tegen het land. Nog eens vijf jongeren hebben zich bij de politie gemeld... omdat ze zeggen te zijn mishandeld op Schouwe duiveland in Zeeland... Afgelopen week waren er ook al mishandelingen daar. Daarvoor zijn tot nu toe negen jongeren opgepakt. De politie kijkt nog of de verschillende zaken iets met elkaar te maken hebben. En boeren in Gelderland zijn klaar met de gele onkruidplantjes op hun weiland. Jacobs kruiskruid komt steeds vaker voor en mag niet worden weggehaald. Daar zijn de boeren het niet mee eens, want paarden en koeien kunnen er flink ziek van worden. We moeten er met z'n allen wat aan doen, want als we er niks aan doen, ja, dan, is het, uh, dan is heel Nederland straks geel. Het is best een mooie kleur. Maar dan zie ik liever een ander geel plantje in, uh, in, in het landschap. Het gele plantje mag op veel plekken niet worden weggemaaid. Omdat het een belangrijke bloem voor insecten is. Heb ik het weer nog? In het zuiden en zuidoosten heb je kans op buien met onweer. In de rest van het land klaart het op. Ook morgen weer buien met onweer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op daar 9 wordt aan de weg gewerkt vanuit Amstelveen naar Alkmaar file bij Knoop en Velzen. 9 kilometer met niet meer dan 10 minuten oponthoud. En op daar 9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen door de werkzaamheden 2 kilometer file bij Knoop en Velzen. Gebeurde een ongeluk op de binnenring van de A10 West. Daar bij Amsterdam Hemhaven staat nu 2 kilometer file met een minuut of 10 vertraging. Verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, Zandvoort. Ja, Een zomerhit. Needles. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. First cross. I master <laughs> Early in the morning.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 Samenwerking crisscross Amsterdam. Tezamen met Shaggy, je weet wel, die man van uh, Oak Carolina. Een andere grote zomerhit die hij heeft gescoord. En nu zijn ze eigenlijk weer terug hè, met je tweetjes, zeg maar samen. En early in the morning, ook dat gaat een grote zomerhit uh, worden. En dat hebben ook al uh, diverse andere collega's van uh, radiozenders uh,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 Vorige week even niet vanwege uiteraard Pride at the Beach. Maar maandag zijn we er weer tussen en 52. en Dan kan je nog een keertje terugluisteren naar deze uitzending. Zometeen over een tweetal platen gaan we pit reporten. Ik ben heel benieuwd wat Albert Janom voor nieuws te melden heeft. Blijf daarvoor luisteren naar je lokale radiosender. ZFM. we zijn er al 31 jaar met Lisa Borré en Break it out. Dat was Lisa Boree in it Out. Op ZFM wordt iedere gouden oude platinaam. Ja, nou heb ik echt een echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte gouden ouwe gevonden. En dat gaat over Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas is je goed en moe haar bloesje voor de dag.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 Dus... De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren zand voor zand, want je vindt er meer natuur. Oostende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar zand, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte voskostem. Zand!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 Zandwoord te mogen begroeten. Dankjewel, meneer uh, Vos, voor uh, deze, deze pit reports. En uh, is jouw benzinemeter uh, in je auto nog in orde? Wat zou je maar gebeuren: hè? dat je denkt, van, nou, uh, ik kan nog wel even een halen Adem uh, op en neer. en dat je halverwege zonder benzine komt te, komt te staan. Nee, het ligt mij gaat piepen als er minder dan een liter in zit. Oké, okay, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, ja jij bent zo'n moderne. Ja, uh, <lacht> ik snap hem. Nou, dankjewel. Uh, en ik vind het uh, inderdaad flauwekul hoor. dat hij. Uh, Daarvoor gedisqualificeerd is. En Vettel moet gewoon die plek. Uiteraard zou ik bijna zeggen: terugkrijgen die hij wel verdiend heeft. tijdens de vorige Grand Prix. We gaan weer een lekker plaatje voor je draaien. Hier is een gouden oude van Bloem: blonde haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. kwam ze voor mijn ruitje staan en zei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 Dat is toch altijd tijd mij. dit is heaven.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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskenneman.nl. Want ook Levi verdient een thuis. En zo is het maar net, uh, Albert-Jan. Levi die verdient gewoon een uh, leuk uh, nieuw huis. En de andere dieren uiteraard ook die in het uh, Kennemer Dierentehuis uh, hier in uh, Zandvoort zitten. We waren vanmiddag even aan het uh, kijken uiteraard naar de Olympische Spelen en ook uh, de paardensports...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 The things that I do, no, I can take you higher.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 I mean, how I really was. Your first time was...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 Deze plaatjes zien het verleden helemaal grijs gedraaid bij je eigen lokale radio. Uiteraard CFM al 31 jaar het geluid van softboards. En we hadden het over de Lighthouse Family en de single Hi. Als je op de CFM app kijkt, kan je ook naar de live webcam beelden kijken. En daar zijn hele mooie live webcam beelden bij.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 Zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan, dan, dan weer rustig slapen gaan. Zandvoort ademt zwaar en moedeloos weer vannacht. Het strand is verlaten, want er is nog meer een vracht.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 hier aan de Zandvoortse kust.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 Maar dat is zoals het gaat. Hier aan. Mooie bluf en hier aan de kust. Even voor uh, de mensen die uh, onderweg zijn naar Amuiden, De A208 is op dit moment gestremd vanwege middenongelukken... met uh, inderdaad ook gewonden daarbij die uh, daar uh, plaatsgevonden heeft op de A208...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 We hadden hier altijd een uh, mooie term voor, voor uh, dit soort muziek. Ze noemde het knuffelrok. Knuffelrok. Ja, inderdaad. Die... Uh, en dat had je ook van die verzamel-CD's. Ja, uh, ik heb zeg het maar. Het... En een knuffelrok. En er stond ook een Marillion op. En Kelly, welke heb jij? Ja, ik heb gewoon <laughs> gewoon dus alle drie hebben. Al, alle drie, alle hè? even lekker knuffelen. Ja. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja, helemaal mooi. Nou, dit is hem alweer. Uh, Zandvoort op zaterdag. Je bent nog uh, naar uh, Waterpolo aan het kijken. Ja, dit is een herhaling hoor. Oké. Okay. Finale, dames. Maar de finale van de. Uh, dat uh, was het ook weer volleybal. Dat was spannende. Frankrijk tegen uh, de, de. wat was het nou Russian? Uh, ja, die uh, Russen. Zeg ja, maar. ja, nee, niet, niet de Russen, maar goed, wel Russen. Ja, iedereen Dat zegt gewoon Russen. Een zinderende vijfzetter met. Uh, uiteindelijk uh, trok Frankrijk aan het langste eind. Nee, het was een bewogen dag, Hassan en uh, de heren Estevette. Ja, mooie dag. Echt een uh, geweldige Heel, dag. Hele sportieve en volle Lekker.